Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Justitie heeft de afgelopen jaar 91 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is 40 miljoen meer dan het jaar ervoor, zegt het OM. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om dure auto's en speedboten. Het Openbaar Ministerie probeert vooral de laatste jaren om criminele winsten van veroordeelden af te pakken. Daarvoor wordt samengewerkt met de politie en de Belastingdienst. Volgens het OM gaat het afgepakte vermogen vooral naar slachtoffers. In het onderzoek naar de van corruptie verdachte Roermondse oud-wethouder Jos van Rij... kijkt justitie ook of er stemmen zijn geronseld. Volgens Limburgse media zijn er bij de inval in het huis van van Rij... in oktober 2012 een flink aantal kopieën gevonden van blanco volmachtformulieren. Daarmee kunnen kiezers iemand anders hun stem laten uitbrengen. De meeste textielarbeiders in Cambodja hebben hun staking beëindigd. Ze staakten sinds 24 december, maar zijn vandaag weer naar de fabriek gegaan. De textielarbeiders eisen een verdubbeling van de minimumloon, maar de regering wil niet verder gaan dan een verhoging van 20 procent. Hoewel er nog geen akkoord is, zijn volgens de branchevereniging van textielarbeiders de meeste mensen weer aan het werk. Als nieuwe gesprekken met de regering en de fabrieken opnieuw niets opleveren, wordt er opnieuw gestaakt. Vorige week vielen bij een stakingsactie in de hoofdstad Phnom Penh vijf doden toen de politie het vuur opende op de textielarbeiders. Amsterdam Arena krijgt nog dit jaar 4200 zonnepanelen op het dak. Ze zullen ongeveer 10% aan elektriciteit van het huidige jaarverbruik van het ajax stadion produceren. Het equivalent van 270 huishoudens. De zonnepanelen worden dit voorjaar gemonteerd en komen op de niet-bewegende delen van het dak... zodat dat gewoon open en dicht kan. Arena wordt zo naar verluidt een van de duurzaamste stadions van Europa.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 Autobedrijf Sandvoort. Ook groemt op zaterdag. Zin in Sandvoort. Sandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Lunch.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 Goedemiddag Zijn we weer Woensdagmiddag, het is 8 januari Jawel, gaat het alweer hard hè Boah. We zitten alweer, de eerste week van het nieuwe jaar zit er alweer op nou. Time flies, nou oké okay. Goedemiddag voor. daar zijn we weer CFM luncht Van 12 tot 2 En straks van 2 tot 4 natuurlijk de vinyljaren Gaan we ook weer mee beginnen vandaag, jawel Een lekker middagje radio weer. Met van alles erop en eran. Veel oud, veel nieuw. En uh, nou ja, veel nieuw. Ja, gewoon van alles wat. We uh, uh, gaan kriskras door de jaren der popmuziek heen. Straks in de Vinyljaren gaan we echt op de nostalgische tour. Dan zitten we helemaal in de vijftiger jaren. Ja, dat is leuk hoor. Zo'n zo decennium wat nog wel eens vergeten wordt. Waar toch wel heel veel gebeurde, mag Maar pas wel Ja. Straks in de Vinyljaren besteden we natuurlijk aandacht aan die Everly Brothers. Ja. Dat nooit meer zal optreden. Heel erg jammer natuurlijk, want veel is er helaas niet meer. En uh, daar gaan we dus uh, straks even aandacht aan besteden. Of even, twee uur lang zelfs. En we hebben wat tijdgenoten erbij gedaan. Uh, fans Domino uit dezelfde periode en Net King Cole. Dus uh, dat wordt uh, ja, twee uurtjes nostalgie straks om uh, twee uur natuurlijk. Maar eerst gaan we lunchen. Kijk of ik nog ergens een bioscoopagenda voor u kan vinden. En uh, verder hebben we natuurlijk het weer om half één. We zien het allemaal wel, hoe het allemaal gaat gebeuren. Maar oké, okay, uh, in ieder geval, het zit er allemaal in vandaag. Het schijnt aan uh, het eind van de week kouder te worden, heb ik begrepen. Maar nou ja, we zien wel. het is tot nu toe nog weinig winter, hè? Plat maar heen starten en hebben we dat ook maar vast weer gehad. Huppa. Make a move. Wel, uh, doe iets. Hey, from the first time that I had still Nate, it's like a drug that went straight to the vein. I feel like I'm coming on and it's all because of you. We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 En dat was niemand minder dan Gavin DeGraw, geweldig plaats nieuw uit de. Is dit nou toch weer allemaal? Dat moet ik helemaal niet hebben, joh. Wat is dit de nou agenda. toch? Wel, we doen allemaal een agenda. Wat is dit allemaal? Ik zit allemaal. Ik zit verschrikkelijk te knoeien nu. Ja, ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar het zit gewoon te knoeien. Dit is beter. Ja, hè? Dit hè? klinkt beter. is de Fleetwood Mac. Met Peter Green nog. Mm. Shall I tell you about my life? And they say I'm a man of the world. I've flown across every tide. And I've seen lots of pretty girls. Guess I've got everything I need I wouldn't ask for more And there's no one I'd rather Man of the World. Prachtig liedje van uh, deze. Uh, Oerformatie, zeg maar. Van, uh, van deze prachtige band. Die later natuurlijk een soort. Uh, reïncarnatie onderging. Uh, doordat er uh, ineens Stevie Nicks en. Uh, Lindsey Buckingham en. Christine McVie bijkwamen en zo. Maar. Uh, dit was de echte eerste 60s formatie van. Peter Green's Fleetwood Mac. En het nummer dat heette. Man of the World. Jawel. Pa. En dit is uh, Inge. Rewind. Bye. spreading Sound blues are melting away Toch iets anders dan geen mij Amsterdam, hè? Dat is ook leuk trouwens. Het is trouwens uh, vandaag precies 25 jaar geleden dat Johnny Jordaan overleed. Nu ik daar toch even over geen mij Amsterdam had. Het is dus vandaag precies uh, 25 jaar geleden, dames en heren, dat dat gebeurde. Ehm, um, uh, ja, Nou, dit was dus Frank Sinatra en dat nummer met het heten New York. New York, straks om half 1 hebben wij het... Uh, weer als alles lukt. Uh, en uh, straks natuurlijk ook nog even, uh, ook als dat allemaal lukt. Uh, want er gaat heel veel mis vandaag. Ik weet niet hoe dat komt, maar er gaat heel veel mis. Uh, wat wil ik zeggen? Ja, oké. Okay. Uh, nou, straks is ook nog de bioscoopagenda. Kunt u uh, horen welke films u de komende tijd allemaal kunt uh, zien. Wat is dit nou toch? Zie je wel, er gaat van alles mis vandaag. Ik weet niet wat ik aan het doen ben hoor allemaal. Maar ik ben wel dronken. Nee, dat is niet zo. Ik ben echt niet dronken, maar het plaatje wil niet gewoon wat ik wil. Eigenwijs mens. Nou, dat komt hoor. Miss Montreal. Jawel, toch wel. Say heaven, say hell. Een mens hoor, toevallig. En dit nummer, dat heet dus inderdaad Have, Say Heaven, Say Hell. Ja, dus lekker terug naar TNCC. Een verhaal over een bezoek aan Jamaica. Ja, dreadlock Holiday. I was walking down the street Concentrating on truck and ride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 Stuart. Over een uh, bezoek dat hij bracht aan Jamaica. En uh, ja, dat uh, was niet echt een, uh, een groot succes. Zo te horen. Tenminste, uh, ja... Bestolen wordt van een zilver en zo. En uh, allerlei uh, spullen krijgt aangeboden aan de rand bij het zwembad. Nou ja, dat poep uh, poep, poe, poe, hè? dat is allemaal niet zo. Ik lees trouwens ook met, dames en heren, behalve dat uh, het vandaag de sterfdag is van, uh, van Johnny Gornan. Dat is precies 25 jaar geleden is dat gebeurd. Maar het is vandaag, uh, is er ook nog eens iemand geboren, 79 jaar geleden. En dat was Elvis Presley. En uh, ja, die is ook niet meer onder ons. Hij zou 79 geworden zijn vandaag. Dus uh, dat las ik net ook eventjes. Dus dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Elvis zijn geboortedag. En hij is nog steeds levend onder zijn fans. Ooh. En hoe je ons natuurlijk. Elvis de King. It's now or never. It's now or never.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 Ja, ik hoorde mijn vader nog zeggen toen deze plaat uh, pas uit was. Want die was helemaal niet zo voor Elvis en zo. Dus uh, ik hoorde hem nog zeggen, dat is heel lang geleden natuurlijk al. Dat het liedje toevallig op de radio was. Uh, en hoe moet ik zeggen, hij is gestopt met dat schreven. Ja, O Sole Mio heet het oorspronkelijk... natuurlijk, het is een oorspronkelijk een Italiaans nummer. O Sole Mio. Uh, en dat werd door Elvis populair gemaakt... onder de titel It's Now or Never. Een hit uit, ik denk... 1957, 1958, we zitten... Vandaag wel erg in die vijftige jaren hoor. Straks in de vinyljaren gaan we het uh, ook doen. Met Net King Cole en Fats uh, Domino. En uh, natuurlijk vooral de uh, Everly Brothers. Die we vandaag natuurlijk een beetje een tribute toemaken straks. Uh, tussen twee en vier. Um, dus uh, ja, een beetje vijftige jaren uh, dag vandaag eigenlijk uh, strakjes. Gezellig allemaal, gezellig. Ik uh, ben nog even aan het wachten op het weer. Het komt er zo aan, dames en heren. Dat... Uh, Wordt nu uitge afge afgedrukt, uitgeprint, rotwoord. Gewoon, dat wordt nu afgedrukt. Dus straks krijgt u het weer en om half twee doe ik de bioscoopagenda. En dan uh, weet u dat ook weer. Wat er voor mooie films gaan draaien in Circus Standvoort. En dat zijn mooie films, dat kan ik u vast vertellen. Dat ligt hier al naast mij. Ik heb het al even doorgekeken, maar dat wordt mooi. Dat wordt mooi. Goed, uh, wat ga ik nu doen? Oh ja, de 3 J's. Wat ga ik doen? Ja, de 3 J's. Nummer van het laatste album van dit stel... Volgende week woensdag ga ik naar een concert van in Beverwijk. Lijkt me wel leuk. Man in de spiegel. was de reden om jezelf te zijn. Het was zo voorbij, maar het opende voor mij de wegen van de wereld zo ver het ogen. Dat waren nog eens zijn. heet het liedje. En dat is van de 3 En ze hebben het opgenomen samen met Bart Herman. Ja, dat, die deed er ook aan mee. Ik denk al, ik hoor een andere stem. En ja, dat klopt. Dat was Bart Herman. Die deed ook mee gezellig. Goed. Uh, ja. Oeh, dit is ook weer zo'n mooie plaat. Dat wij mij altijd denken aan Beppi. Ja, Beppie is. Die kon dit vroeger ook zo fantastisch zingen. Geweld man. Peace of my heart. Helemaal Franklin. ik je Like you En dat van Rita de little piece of my now, hey, have a, have a piece of my heart now, ja, ja. Ik zei het, doet me altijd denken aan Beppi. Want die kon het ook zo fantastisch zingen. Toch eens kijken of die opname nog best Dit is Pompeii! You closed your eyes it doesn't it doesn't You closed your eyes. Het is uh, getiteld Pompeii. <coughs> Pompeii, dat weet u natuurlijk nog wel. Dat is, dat is ooit een keertje helemaal bedolven geweest. Uh, onder uh, een uitbarsting van de Vesuvius. Jaja. Pompeii in Herculanium of zo. Zo was het toch? Ja, volgens mij wel. Ja, goh, ik heb toch opgelet vroeger op school. <laughs> ik heb toch opgelet. Zee nou, uh, vraag je aan Pascal van... Uh, Geef even een weerbericht. Nou, dan krijg je, dan krijg je een weerbericht, jongen, wil je niet weten. Gisteren was het opnieuw erg zacht voor de tijd van het jaar. En maar tot een dagrecord kwam het gisteren dus niet. Want het werd op Schiphol 11,7 graden en in Hoofddorp 11,5. Het record voor de 7e januari uh, stond en staat nog steeds op uh, 12,5 graden gemeten in 2005. Na de regen van afgelopen nacht blijft het vandaag weer droog met een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zonneschijn. Nou, dat is lekker. Dat zien we buiten ook. De zuidwestelijke wind waait vrij krachtig in de polder en hard aan zee en neemt langzaam in kracht af. En de temperatuur stijgt naar 10 tot 11 graden. Het dagrecord voor deze 8 januari is 12,7 graden, gemeten in 2007, maar dat gaan we dus niet halen vandaag. Maar aan dat record gaan we vandaag niet toekomen. Vandaag blijft het nog lang droog met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Komende nacht is het bewolkt na een passage van een warmtefront behorende bij de depressie Dagmar. Omgeven hebben ze die dingen daarna mee. Uh, In Zuid tot ligt Zuid, westelijke wind waait matig tot krachtig... en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 à 7 graden. Morgen trekt het koufront van de depressie maar over de regio... en daardoor is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Later krijgt de regen een buiig karakter. De vrij krachtige en aan zee harde zuidwestelijke wind draait naar west... en de temperatuur stijgt naar een graad of 10 à 11 Donderdagavond is er aanvankelijk nog een buienkans, maar zo al vrij snel eh, wordt het droog. En dat is ook in de nacht na vrijdag het geval. Bovendien klaart het geleidelijk op. De stevige westelijke wind neemt langzaam wat in kracht af en de temperatuur daalt naar 5 à 6 graden. Vrijdag, ik ga het u nog maar even vertellen, dan weet u tenminste vast wat u te wachten staat, he, is wel dat wel makkelijk. Vrijdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon, hij ja, wel. West- tot zuidwestelijke wind waait matig in de polder en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur is wat lager dan de laatste tijd en stijgt naar maximaal 9 graden. Het weer werd verzorgd vandaag, wederom, door Rico Schreuder. Jawel. Uh, wat nu? Oh ja, plaatje. Tuurlijk, plaatje. Ja, oh, plaatje. Hup, plaatje. Hallo. Dit is Europe. En dan is een keer de final countdown, want dat weten we wel. Dit is een van die andere mooie nummers van die cd. En dat heet Carrie. met zijn vriendinnetje Katy Perry. En dat heet Who You Love. En dat komt van zijn, van zijn prachtige album Paradise Valley. Ik heb er nog eentje voor u, tot het nieuws. Ja, dat is alweer tijd voor het nieuws, jongens. Het vliegt om. Het is Fontella Base En die wil graag gered worden. Dus, nou, voel je je geroepen? Red hem dan. Rescue me.